vijf uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De zwaarste storm van de afgelopen jaren is aan land gegaan bij de Filipijnen. Orkaan Hayan is ingedeeld in de hoogste categorie, categorie 5... en wordt door sommige weerkundigen de zwaarste storm ooit genoemd. Er zijn windstoten van 300 km per uur en metershoge golven. Vele honderdduizenden bewoners zoeken veilige schuilplaatsen vanwege het noodweer. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers... maar met diverse steden is inmiddels geen communicatie meer mogelijk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is onderweg naar het Zwitserse Genève... om deel te nemen aan besprekingen met Iran over zijn atoomprogramma. De Europese buitenlandchef Catherine Ashton heeft Kerry uitgenodigd... in een poging om dichter bij elkaar te komen in de onderhandelingen. De VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Duitsland en Europa... praten sinds gisteren met Iran over internationale controles op Iraanse atoominstallaties. De uitbraak van polio onder kinderen van Syrische vluchtelingen... kan gevaarlijk zijn voor Europa. Duitse experts waarschuwen in het Britse medische tijdschrift The Lancet... dat het vaccineren van Syriërs die naar Europa vluchten niet genoeg is. Het type vaccinatie in Europa is effectief tegen de ziekte polio... maar slechts ten dele tegen besmetting. Dat kan dus leiden tot een verdere verspreiding van het virus... ook via mensen die zijn gevaccineerd en niet ziek worden. Vorige maand werd voor het eerst in 14 jaar tijd... de verlammingsziekte polio geconstateerd in Syrië. Het kabinet wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan... blijkt uit een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... aan de Tweede Kamer. Opstelten wil zo beter zicht krijgen op Nederlanders... die naar het buitenland reizen om mee te doen aan de jihad. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... worden dat er steeds meer. Het weer, vooral in Limburg nog wat regen. In de rest van het land opklaringen. Er kan ook wat mist ontstaan. Overdag vooral bewolking, maar langs de kust ook wat zon. Het wordt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. 0800 1121 is het nummer en de mail is dus nachtsuster. De chat te vinden op omroepmax.nl/slash nachtsuster en facebook.com/slash nachtsuster werkt ook. En uh, #nachtsuster op Twitter. Nou, allerlei manieren om te communiceren, maar de makkelijkste en de snelste blijft nog steeds 0800 1121. Nieuwe vragen zijn natuurlijk welkom, maar we hebben er nog een hoop openstaan. Dus mocht je een antwoord weten, help dan via 0800-1121. Mevrouw Pas wil graag weten waarom we in Nederland nog geen wet hebben... die uh, kleinkinderen het mogelijk maakt om altijd de grootouders te zien. En ook dat kleinkinderen worden zeg maar, overgedragen aan grootouders als dat nodig is. En in Duitsland wel, zegt zij 0800-1121. En dat naar aanleiding van de vraag van Cora, die uh, haar kleinkind werd herinnerd aan haar kleinkind... en zich afvraagt of het verstandig is om contact met dat kleinkind uh, op te nemen. Want dat kleinkind weet helemaal niet dat zij bestaat op wens van de vader van dat kind. Ja. Als iemand advies heeft voor Cora, 0800-1121. En mevrouw Zeilstra zei al, er bestaat een organisatie voor grootouders die hun kleinkinderen niet mogen zien. Mocht je weten uh, hoe die organisatie heet of hoe ze te bereiken zijn, 0800-1121. Marja wil weten waarom ze altijd een loopneus krijgt als ze hete soep heet, eet. 080121 als je in staat bent om dat uit te leggen. En Steven Smit die vraagt zich af hoe lang een acceptabel. Sorry. Nog een keertje. Steven Smit die vraagt zich af hoe lang een acceptabel ogenblikje duurt. Als een helpdesk uh, tegen je zegt. Nog één ogenblikje, alsjeblieft. Hoe lang. Is het dan acceptabel dat ze je laten wachten? 0800-1121. Dick wil weten hoe lang Tampasta houdbaar is. Ja, ik weet inmiddels hoe het zit met het vullen van de tubus dankzij Bob. Maar hoe lang is Tampasta nou houdbaar? En wat bederft er als Tampasta bederft? 0800-1121. Nico reed een duif aan met zijn vrachtwagen en zag een wolk van veren. Waarom laat een duif alle veren los als hem iets overkomt? 0801121. En tot slot de allereerste vraag van deze uitzending van Ellie Koolwijk. Olifanten kunnen communiceren door middel van hoge tonen. Maar hoe hebben we dat nou eigenlijk ontdekt? Tell me said the elephant.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 From man the hunter Never say Let's work together, and together we will survive. Listen, sir, the elephant. It is conservation time. So take the. Kamal heet hij. En het uh, liedje is natuurlijk The Elephant Song. 0801121. Anneke? Ja? Hallo? Ik vind ervan. Echt? Ja, ik, ik moet daar ook zo lang wachten. Nou, ik begrijp er niks van. Het is vannacht echt iedereen klaagt dat hij zo lang moet wachten. Maar goed, je hebt, uh, het is niet erg hoor. Nee ja, ik weet ook niet zo goed hoe ik het op kan lossen. Behalve dan korter met mensen te praten. Dus zeg het eens Anneke. Ik heb een vraag over een autosnelwegnummer. Ja. Je hebt, je hebt A1, A2, en A3, nee, A5, A6, doe maar wat. Hmm. Maar volgens mij heb je niet de A3. Klopt mijn bewering? Nou, dat nou, weet ik eigenlijk niet. Ik ben, ik ben hem nog nooit tegengekomen. Hmm. We hebben het er wel eens over gehad, want er zijn wel meer A-dingen die ontbreken... Ja, maar de ja, A3, ik... dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik heb een vraag, die A3 heet. Dus ja. ja, dus dat is leuk, een foto van dat bordje. Ja, precies. Ja. Nou, ik weet, ja, ik weet het niet. 0801121. En als die er niet is, waarom dan niet? Dat is ook nog wel een goede vraag natuurlijk. Ik, ik ga op zoek, Anneke. En daar heb ik nog een, een, een lichte aanvulling. Ja. Op uh, een, een moment, alstublieft. Een ogenblikje. Ogenblikje? Ja. Volgens mij, als ik, als ik het goed heb, maar het kan ook het heel anders keer he. ja. zijn, bestaan er wettelijke regels voor. Echt waar, voor een ogenblikje? Ach, we hebben toch voor elke scheten een wet. Ja, maar we, er is toch niet een wet hoe lang een ogenblikje mag duren? Ja, je hebt, je hebt reactietijden, denk ik. Zoals ook een, een bedrijf of wat dan ook moet reageren binnen drie weken. Ja. Uh, dus zo, zo zullen er ook ja, regels, regels zijn voor een ogenblikje. Ja, het, het, het, het lijkt me stug, maar als iemand het weet... als iemand het wetboek er even op na wil slaan... 0800 ja. 1121, Ik ben benieuwd ook. Dan nou, uh, uh, ja. heb ik nog één vraag. dat hoeft niet beantwoord te worden. Oh. Ik ga denk ik ga dus een, een curve maken van hoeveel mannen bellen ja. naar jou... en hoeveel vrouwen. Ja. Of weet je dat al? Nee, maar het, er zijn vannacht wel veel vrouwen. Ja, dat vond ik ook al. Ja. Maar ja, ik, weet, ik denk dan altijd, ja, weet je, het maakt mij allemaal niks uit. Nee. Maar, maar, maar het is wel, want vorige week um, had, was Jos hier... en die heeft, een, die heeft een soort overzicht gemaakt van de gedraaide plaatjes... van de afgelopen drieënhalf jaar. Vier. Ja. Je, drie en, vier, drieënhalf, nee, drieënhalf jaar. Drie. Nou ja, van de afgelopen uitzendingen. En dat, dan vind ik het toch weer leuk om te zien. Dus misschien, nou, maak jij maar een curve. Ik ben benieuwd. Ik veel plezier. Ja, dankjewel. je <laughs> Dag. 0800-1121. Willem. Goedemorgen. Dag Willem, zeg het eens. Hallo. Ja, ik had een vraagje voor jouzelf uh, persoonlijk. Die kun oh. je heel snel beantwoorden, denk ik. Dat, waarschijnlijk weet ik het antwoord. <laughs> ja. Ja. Ja, maar ik weet niet of je het wil vertellen. Maar oh. het maakt me... Uh, ik, um, ik luister al een paar jaar dus uh, regelmatig naar jouw uitzending. Ja. En uh, de eerste keer dat ik je hoorde, dacht ik meteen... Hey, dat is een bekende stem. Ja. Die ken ik van een ander programma. En toen moest ik denken aan 3FM, wat ik eh, vroeger luisterde. Toen we nog jong waren. En, ja, ja. ja, en nu maakte jij aan het begin van dit programma, eerder in de uitzending, een opmerking met de Fugle Fug eh, voorzitter ja. van Venford. Ja. Een oud-collega van jou van 3FM, dus toen was ik toch heel benieuwd wanneer jij gewerkt had bij 3FM en of je ook een programma gepresenteerd hebt. Poe, wanneer... Um... Ik, be, ik, be, ik kijk heel even naar mijn geheugen. Wanneer was Rutewild.nl? Ja. Welk jaar was dat dat ik daar werkte? Oh ja. In de, oh ja. Van, ergens rond 2003 werkte ik bij Rutewild.nl. Oké. Okay. En dat was in de ja. middag op 3FM van 4 tot ja. 6 toen nog. En daarna ja. kwam Wouter van der Goes, daar was ik ook. Oké. Okay. En, en ah, dat... daar zat ik ja. gewoon bij hoor, ik hield gewoon het draaiboek in de gaten. En... Um, dat was van 4 tot 7. En daarna nog een uh, klein jaartje, de Koen en Sander show. Oké. Okay, ja. En, daar deed en ik, dat is dus start... echt wel een hoogtepunt in mijn carrière. Daar deed ik altijd om kwart over vijf het bijna nieuws. Met nieuwsberichten ja. die, net, die het ja. nieuws net niet gehaald hadden. Ja, ik wou zeggen, het was een hele bekende stem. En ik maar het is wel 100 van... jaar geleden, hè, Willem, dit. <laughs> maar wel leuk, wel leuk. Het is wel leuk, wel... ja. Ja, ik zat er steeds aan te denken. En het was vandaag... De eerste keer dat ik jouw programma helemaal ga horen van twee tot zes uh, compleet. Jeuntje, maar, maar ja. dan moet je echt van Ter uh, uh, uh, Terschelling naar uh, Zeeland rijden. Uh, Antwerpen naar Schonebeek. Oh, we hebben al een ontvangst. Kun je hem al ontvangen in Antwerpen? Ja, fantastisch. Oh. Ja. Hallo, België. Was... hallo België, hallo <laughs> België. Oh leuk. Ja, ik was er ook heel blij mee. Ja. Nou, hè. goed, maar nu moet en... ik ophangen. Oh, nee, je had nog wat. Ja, dat wat. is goed. Oh. Ja, ik hoor net die mevrouw over de A3. Die hebben we inderdaad oh. nog niet. Maar die zal, die zal vast ergens in de planning staan. <laughs> en de A11 hebben we ook nog niet. Terwijl we al wel de A10 en de A12 hebben. Dus die zal ook nog wel ergens gepland staan uh, oh. ooit. Maar dat ik. is wel raar. Want jij zegt nu, we hebben wel al een A12 en een A13. Maar nog geen A11. Maar het gaat al mis bij die A3 dus. Ja. Dat is raar. Die zijn wel, wel ergens in de planning staan. Daar ja. heeft ooit iemand de tekening voor gemaakt... En toen en, uh, kwam er toch moet... een belangrijkere stukje. Ja, zoiets denk ik. Ja, maar dat is wel dan, raar, want dan, dan zou dan... dan. Maar dan zou je toch denken van, nou, jongens, deze is af. Deze noemen ja. we de A3. Dat zou je ja. denken. Je hebt hem in Duitsland heb je hem wel, maar ja, dat, uh, daar gebruiken ze hmm. die naam gewoon. Interessant. Heet de A3 natuurlijk, maar ik bedoel, <laughs> niks met het nummertje te maken dat dat, uh, dat, dat nummer een probleem oh, zou ja. zijn of zo. Maar goed, als dus. we hem zoeken, dan ja. uh, ligt hij in ieder geval in Duitsland de A3. Okay. Dank je wel, ja. Sorry. Dankjewel, hè, Willem. Ook bedankt okay, voor ook bedankt. een uh, flashback naar me uh, lang ja. geleden verleden. Ja. Doeg! Nou, ik Dankjewel. <laughs> Doeg. Ik uh, zou toch bijna het cryptogram vergeten... wat toch iedere keer weer een, een uh, hoogtepunt van deze uitzending is. Maar dan moet ik hem wel even opzoeken. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg zo ontzettend veel mailtjes vandaag. Dus excuses als ik niet kan uh, reageren. Maar ja, ik moet ook nog luisteren en praten en allemaal dat soort dingen... Sorry daarvoor, ik zal dat van de week proberen nog allemaal eventjes um, uh, onder, um, onder controle te krijgen. Ja, ik heb een, uh, een cryptogram. Um, hij is uh, vrij makkelijk, dus hou vast 0801121 bij de hand. De oplossing moet bestaan uit zeven letters. En de opgave luidt als volgt. Hier mag je tot 140. Hier mag je tot. 140 0800-1121. Timo. Ja, hoi, met Timo. Hallo. Hoi, en je kan op je website kan je natuurlijk de vragen zetten en nummeren. En dan kan, zeg maar, in plaats van een mailtje, kan, kunnen ze automatisch zeggen... op die vraag heb ik een antwoord. Oh, ja. En dan klikken klik, en dan krijg je een overzicht van telefoonnummers... waar je op mensen op kunnen gebeld kunnen worden voor welke vraag? Ja, maar misschien moeten we sowieso een wat overzichtelijker systeem krijgen. Want het is af en toe ook moeilijk om nog een weg te banen tussen Facebook, Twitter, de chat, okay, ja. de mail en, de, en, en, en natuurlijk gewoon de telefoon. Maar ja, ik, ik vraag er zelf om. Ik geef al die mogelijkheden. Misschien moet ik daar gewoon ja. mee ophouden. Nee, maar als je een formulier invult, dan kan je het veel beter stroomlijnen natuurlijk. Want dan krijg je alleen de gegevens die je nodig hebt. Oh ja. En dan kan je het ook sorteren. Maar niemand en is zo beter. georganiseerd als jij hoor, Timo. Je moet voor de grappers komen kijken wat ik allemaal binnenkrijg. Nou, dat is wel veel denk ik. Ja, ja, dat is best wel veel. En soms is het ook niet, zeg maar, heel samenhangend. Soms ook Martin, wel. Oh, ja. dat, oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. denk ik niet aan. Ja, ik ik ja. kijk alleen, zie alleen mezelf en jou natuurlijk. Ja, en jij de denkt, mensen, ik vul dat wel dat even in. Doorgaan. Ja, inclusief een verwijzing en een linkje en een, uh, een trefwoordenoverzicht. Nee. Maar dat is, nee. Maar goed, maar ik ga wel eens kijken of ik het uh, kan vereenvoudigen. Ja. ja, een formuliertje kan heel makkelijk. En als je dan de vragen op je website zet met, met nummers erbij... Dan ja, dan maar, maar dat doen we ook eigenlijk... allemaal, hè? Dat gebeurt uh, allemaal. Okay. dat gebeurt nou, dat allemaal maar die verwijzing is... Uh, ja. ja. Maar goed, ik voor De duivenveren, de ganzenveren... Er was een meneer die zei toch dat ze ze loslieten voor roofvogels. Ja. Nou, dat is toch het antwoord op de vraag? Want je haalt de vraag nog steeds. Nee, maar, maar de vraag is, is... Hoe laten ze ze los? Als jij tegen mij zegt... Boe, nee, waarom, laat ze, een... waarom? Sorry. Ja. Nee, maar, maar hoe, kan, hoe is het mogelijk... dat je al je veren loslaat? Want die zitten toch gewoon vast? Dat is net zoiets als dat ik... Als ik word aangereden, al mijn haar uitvalt en mijn nagels, dat is toch gek? Het zit toch ja, vast? Dat, nou ja, maar blijkbaar niet zo goed. Dat, tenminste, niet in de horizontale richting. Blijkbaar in de verticale richting wellicht wel, dus haaks op de veer, zeg maar. Ja. Dan, zet, dan zullen ze wel goed vastzitten. Maar, maar horizontaal, dus in, in het verlengde van de veer, zullen ze wel vrij loszitten. En misschien ook in combinatie met een hormonale reactie, van een schrikreactie of zo, van adrenaline die loskomt of wat dan ook. Nou, hoe, hoe dat weet ik niet, maar nee. waarom, dat vroeg, dat vroeg je toen je het laatste keer al. Toen dacht ik: van, Nou, het is toch uh, be beantwoord. Als om, net als een salamander die zijn staart loslaat, ja. die gepakt wordt door een mm. roofvogel. Maar goed, dat, dat dacht ik van: dat zakt Dan zal ik toch nog even vragen dan. Of wat ja. nou waarom is of hoe. Nee, ik kreeg waarom? ook een prachtige bijdrage in de mail. Die kan ik natuurlijk zo snel weer niet terugvinden. Dat is jammer, want ik vermeld altijd heel graag erbij wie met. Uh, wie er met een oplossing komt. Want het is uh, natuurlijk heel fijn dat iedereen dat doet. Maar iemand zei ook: uh, waarschijnlijk houdt een duif uh, met spierkracht die uh, veren vast. En op het moment dat hij doodgaat of heel erg schrikt, dan gaan ze spieren niet, ne, ne, gaan even uit, zeg maar, of langer ook uit. En dan kan hij dus de veren niet vasthouden. Wat ik wel een mooi verhaal vond, maar of het waar is, dat weet ik dan ja, niet. Nee, ja, nee, je zou het moeten kunnen vinden ergens. Maar hoe dat, ja, hoe dat ja. precies, dat is geen pratenkennis voor mij in ieder geval. Nee. Nou, over die groot met een klein kind, De vraag was ook volgens mij een beetje van, dat, dat proefde ik tenminste in de voor mij meest uh, significante bijdrage van haar. Was van dat ze ook niet weet of ze het wil of niet. Nee, ze wist, ze wist niet of ze het wil of niet. Nou, ja. dan moet je eerst dat bepalen. Maar ik wil wel een kleine aanvulling geven dan. Ik denk ook dat je. je want dat kind stond op een dating site. Dus die zal wel volwassen zijn inmiddels. Dat hopen dus, we, ja. Dus, dus, dus in principe denk ik dan ook van ja, dat kleinkind heeft wel recht erop. om te weten dat ze een dus zolang ze nog leeft, dan, dat hij er is. En ja, ik weet niet waarom, hoe, hoe die gebroeiering met de, met de vader dan is. Maar nee, precies. in principe heeft ja. die vader als dat kind volwassen is... geen recht meer op dat kind zijn grootmoeder te onthouden. Ja, maar of je nou de recht op hebt of niet... doe je nee? dat kind er een plezier mee... als je hem ermee confronteert... dat zijn vader hem niet de waarheid vertelt. Ja, maar de vader liegt toch? Kijk, als die, moeder, als die grootmoeder dood is en hij krijgt heel erg de behoefte om zijn roets te vinden... of wat dan ook. Ik weet niet hoe dat precies werkt... maar dat ja. kan gebeuren, geloof ik. Dan komt hij bij een graf terecht. Dan zie je hem spoorloos iedere keer. En dat ja. een hele teleurstelling. Dus zolang ze nog leeft... denk ik, van is het toch handigste als, als in ieder geval... die dat te horen krijgt. En je kan het, als je het chic doet... zou ik het via de vader eerst proberen. Ja. Maar als hij op ja. YouTube staat... Dat was toch YouTube Ja, is dat een ja. YouTube filmpje gemaakt? Dan moet, ja. moet hij te bereiken zijn met e-mail. Ja, mij, hij, hij Ik de denk YouTube... ook wel dat hij te bereiken is. Maar ik vraag: ik vind ook wel heel terecht dat Cora zichzelf afvraagt: van, moet ik dit nou wel doen? Want ja, nou, de koninklijke was zou ik vinden via de vader. Ja, ik ook. Ja, en ik, maar, daar krijg ik maar... ook mailtjes over. Dus ik, ik, dat lijkt, lijkt mij inderdaad ook. Maar ja, dat is ook de vraag. Zijn er kleinkinderen die hier ervaring mee hebben... of is er een organisatie die bemiddelt tussen kleinkinderen en opa's en oma's... die wat beter dan wij kan inschatten van wat de gevolgen zijn. Want kijk, als, je, als jouw vader um, altijd, ik, ik, dit is echt een bizar voorbeeld... maar dat is meer een beetje wat in mijn hoofd zit. Als jouw vader altijd tegen jou gezegd heeft dat hij heel veel ja. van je houdt... stellen ja. hè, en de, hij is overleden en je moeder zegt van... ja, maar je vader heeft al die tijd tegen je gelogen... en hij houdt helemaal niet van je. Weet je, ik roep maar een voorbeeld. Dan denk ik, ja, misschien had je wel een leuke leven gehad... als je dat niet had geweten. Ja, maar dat is kennis waar je niet meer op kan acteren. Maar dit is nog kennis waar je op kan acteren. Ja, Die je kunt nog op... een oma hebben, wil jij zeggen. Ja. ja. En, en als hij dat later als een gemis ervaart, dan kan dat niet meer gecorrigeerd worden. Nee. En dan kan dat nog maar. Het is wel een moeilijk respect tussen vader en zoon dan. Maar ja, sommige gesprekken sommige zijn helemaal moeilijk. En die, dat is niet een reden om ze uit de weg te gaan. Nee. Maar nogmaals, de koninklijke weg lijkt mij via de vader. En, ja. Maar ik denk, dat, ik denk dat vanuit het belang van het kleinkind gerekend... moet je ook kijken van ja, die jongen is volwassen... En die heeft er recht op om te weten waar hij vandaan komt. Om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om daarop te acteren als hij dat wenst. Ja, maar het, ik vind het om... heel moeilijk omdat we het verhaal niet kennen. We weten nee, niet ja, wat de wat, wat, uh, wat, uh, troublering. is dat een woord? Nou, ze had een die zoon als ja. ongewenst kind gekregen. En die ja. had afgestaan. Ja. En die zoon, die had toen, toen is ze een keer bij hun was, had ze gezegd... van als je tante uit Spanje. En ja. waarom? Ja, dat is de vraag misschien dat hij geen Relatie meer met haar wilde dat, kan natuurlijk ook. Ja, en dat kiezen. kan, weet je, het, het, het kan. Dat kan het, ik zeg niet dat het zo is, want Cora klonk heel lief, maar het, ja. het zou natuurlijk verschrikkelijke oorzaken kunnen hebben. Ja, maar ja, mensen doen de raarste klein, dingen. Daar kan dat kleinkind dan natuurlijk zelfstandig achter komen. Ik ja. met een mm. gesprek met zijn vader, maar goed... Uh, ja, ja, we kunnen erover filosoferen, ja, nee, maar, het is, maar, ik wil alleen maar de koninklijke weg is via de vader. vader. Ja. Ja, en ik wil alleen maar aanvullen dat het belang van het kleinkind ook onder ogen moet worden gezien. Ja. Dat wou ik alleen maar zeggen. Ja. Ook bij de vader dan uiteindelijk. Ja. Nou, dan twee dingen waar ik in ieder geval wel iets zinvols op kan zeggen. Ja. Of iets zinvollers. <laughs> uh, alle tandpasta's die ik hier heb, ik heb hier drie merken en... Is dat leuk? Ja, ik, ik, ik was gewoon even benieuwd waar je mee zou komen. Maar ik had niet op de tandpasta gegokt. En ook nee, niet maar... dat je drie merken tandpasta had staan. Nee, vijf soorten en oh, drie, drie, maar. Uh, drie ja. uh, merken. Ja. Uh, maar die hebben allemaal een houtbijzaten. Die staat op de strip waar, je, de, waar de tube mee afgesloten is. Dus niet oh, aan ja. de kant van de dop, maar aan de andere kant. Ja. En wanneer, ongeveer tot wanneer kun je ermee poetsen? Nou, uh, alles, ze zijn allemaal nog houdbaar. Ik, ik poest er momenteel nog maar met eentje. Die ja. anderen die gaan allemaal over de datum heen, zoals ik nu zich laat aanzien. En eentje is over de datum heen. Oh, dus die dat die gaat nog de... best snel. Nou, ja, allemaal de, de meest recente aankopen zijn tot november 2014. Dus dat is een, uh, een jaar, zeg maar. Yeah. Oh. En omdat erop staat, niet de auto's uitbreid maar bij voorkeur te gebruiken voor, staat yeah. erbij. En dan zie je bovenkant. Denk ik dat het, dat het niet giftig wordt, maar dat het uitdroogt. Want er zit natuurlijk water in. Oh ja. Op, uh, basis en lucht. Ja, ook. Ja. Nou ja, dat vind ik echt een schande. Dat is echt, dat is echt een terechte opmerking over. Als dat ja. echt zo is, wat hij zegt. Dan vind ik dat het echt wel aan de kaart gezet mag worden. Maar ja. dat is bij deze dus gebeurd. Ja, ja heeft hij goed gedaan. Ja. Ja, en, en die olifanten? Ja. Uh, nou ja, daar wil ik twee dingen over zeggen. Aan de ene, aan de ene kant, uh, toen ooit uh, geprobeerd is geluid te analyseren, wetenschappelijk, zeg maar, of gewoon proefondervindelijk, maar uiteindelijk wetenschappelijk, is natuurlijk achterkomen dat geluid, de verschillende toonoogten, uh, daar verschillende frequenties bij horen. Mm. En ook uiteindelijk dan dat sommige frequenties niet meer hoorbaar zijn voor het menselijk oor, maar dan, ja, dat zit je natuurlijk wel op het spoor, dat er ook frequenties zijn die je niet kan horen, dus dat uiteindelijk is dat iets wat gewoon dan daar logisch uit voortvloeit, dat er frequenties zijn die je niet kan horen. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, en dan uh, worden natuurlijk apparaatjes gemaakt om te kijken of er geluidsgolven zijn die er wel zijn, maar die je niet kan horen. Dus mm -hmm. Dat was het ene. En aan de andere kant kan ik mede met herinneren dat er eens een keer uh, toen onderzoek werd gedaan naar olifantengroepen, want die, die functioneren in groepen, uh, dat er uh, zeg maar een soort onzichtbare coördinatie plaatsvond, dus allemaal verzamelen bewijzen van spreken. Ja. Yeah. En als je dan gaat zoeken van in combinatie met methoden die zeg maar uh, communicatie ja, uh, bewerkstellig ga je al snel denken aan geluid. En dan kom je in combinatie met die twee... kom je waarschijnlijk wel op dat idee om te kijken of dat... Uh, ja, snap je het ja beetje, dat of, is heel logisch. Ja, ik, ik snap okay. het zelfs, Timo, ja. Maar dus er was een sprake van onzichtbare combinatie of coördinatie... in een groep van olifanten die dus buiten gezichtsafstand op elkaar stonden. Welke dat precies weet ik niet, maar wel iets van allemaal verzamelen waarschijnlijk of zo... En, en dat heeft dan toe geleid om te zoeken naar manieren van communiceren in het geluidsspectrum. En dat kom je dan vanzelf, als je dan weet hoe geluid het in elkaar zit, op hoog of lage tonen. En het zijn lage tonen trouwens. Oh, zijn het? Lage de... tonen? Wat zeg ja. je nu? Die, nee, die meneer zei toch ook? Infrasoon, die meneer die. Oh, oh, oh, oh dat ging zomaar. Dat was zei die zeker heel laag. Ja. ja maar, de infrasoon. Ja, weer wat Ultrasoon geleerd. En nou, hij zei infrasoon in ieder geval. Okay. En het laatste wat ik wou zeggen, die, ja. uh, ik had vroeger, had je van die uh, papieren lucifertjes, ken je die nog? Nee. Oh, nee. Die waren, de steeltjes waren van papier, een, soort vettig, een beetje vetachtig papier. Ja. En die waren heel strak opgerold, zodat het op een houtje leek. En daar stond een groene luciferkop bovenop. Oh. En die kon je overal op aansteken. Ja, dat is dus natuurlijk. Ook op muren, maar ook, op, uh, ook onder je schoenen, etc. Alles wat een beetje ruw was, of misschien zelfs nog niet eens, maar een beetje ruw was, daar kon je ze op aansteken. En de, hoe dat precies in elkaar zit met fosfor, dat is rode fosfor, dat is uitstekend dan uitdelen. Waarschijnlijk doet die meneer voor. Ja. Nou, uh, hartstikke goed weer, Timo, dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi. nog Ik leg er volstrekt geen druk op, hè is dat duidelijk? 0800-1121. Tony. Ja, dat ben ik. Hallo, Tony. Uh, die meneer uh, voor mij heeft net een stukje gras voor mijn voeten. Ja, dat is altijd jammer, hè? Ja. Over dat uh, olifant-ultrasenoorgeluid. Uh, maar uh, die zoeken namelijk uh, uh, vaste kanalen in de grond op. Ja. En dan kunnen ze wel van tot 500 kilometer communiceren. Ja. En dan wil ik uh, iets anders zeggen over walvissen. Die kunnen dan wel tot 5000 kilometer. Te communiceren met een ultrasonore tonen. Ja. Wauw. Uh, ik wou ook een keer zeggen... ...ik heb respect en uh, liefde voor jouw uh, programma... ...voor oh. wel hoe je dat doet. Dank wel. En dan hebben we hebben iets over fluiten... Ja. Nou, ...dan kun je ook tussen je tanden doen. Oh ja. Mijn tanden die waren uh, zeer afgesleten. Toen heeft mijn ze met NASA-technologie weer op baat gemaakt. <laughs> ...maar toen was ik mijn fluitje kwijt... Maar het klinkt een beetje stom. Maar na een ja. paar maanden oefenen, ja. kwam het fluitje weer terug. Maar kun je ook, tussen je tanden, kun je ook een melodie dat in je hoofd zit reproduceren? Of nee, dat niet, niet. niet. Ik heb een paar toontjes. En dan kan ik wat in een hele grote zaal, 300 meter overbruggen... En dan weet iedereen dat ik er ben. Ja, je kunt er hard mee fluiten. Dat kun je ook op je vingers, maar dan wordt het ook weer lastig. Nee, worden. nee, nee. Ik gebruik mijn vingers niet. <lacht> ja, kun je ook melodietjes ik... op fluiten. Oh, dat kunnen we toch alle kanten op, hè? Ja, Met zo'n fluitje. De beweging van je mond is niet alleen belangrijk, maar ook je tong. Oh ja, natuurlijk. Ja. En zingen kan iedereen. Dat heeft iedereen. <tus> Ooit een koorleder hier in Heeselstein, waar ik woon, was van overtuigd. Ik kan geen toon houden. Ik kan wel heel erg diep en ik kan het vrij hoog. En die man <laughs> heeft me geleerd hoe ik kan zingen, vooral in een koor. Ah, oké, okay. dus Toen dat is het is. Je moet je, je moet je een beetje um, spiegelen aan de andere. Dat is verstandig. Als nee, je, pas je aan, aan, aan, aan de man die links en de vrouw die rechts waar je staat en dan heb ik toch een keertje over die geplukte kip die aangereden wordt. Ja, yeah. duif. Nou, uh, je bent een vrouw Oh. en ik ben de man en ik ben vrij op mijn armen behaard. En als ik een keertje schrik, dan gaan mijn haren over staan. Ja. En als ik... Het, het zou me niet verbazen als ik nog heel erg zou schrikken dat mijn haren eruit liggen. Boe! Por genomen nee, staan. Niet, en die, nee. die haarzakjes die, die, die, die spannen zich in en dan. Ik heb het nog nooit gezien bij mezelf, maar het kunnen wel af en toe over gaan staan. Maar ik denk dat als ik ondervuur liggen of zoiets dergelijks, ze eruit liggen. <laughs> ik denk dat het wel losloopt, Tony. <laughs> ik hoop het tenminste. Zeg fluiters tussen je tanden. Keertje, uh, oh, je had nog meer. Dan dan dan had we hebben nog had. een keer uit de Ja, van de staan. Nou... Er zijn een heleboel uh, producten in de winkels die zijn gepasteuriseerd. Ja, met staan. En die natuurlijk... gaan we 100 jaar mee. Ja. Maar dan moet volgens de wet een uiterste verkoopdatum of staan. opstaan. Oh. Dus ze plukken wel wat. Ah. En dan stempelen ze erop. Oké. Okay. Hm. Okay. Tony. Tony. Ja. Klein stukje tussen je tanden fluiten. Ja, maar <laughs> ik moet even. Even, even, even. Je hebt je gebied niet ja. in. Ja. Hoor dat hoor je niet. Nee, het klinkt een beetje alsof je net een beschuitje gegeten hebt. Wie zegt dat het niet zo is? Nog één keer, Tony. Nee, het is wanen. Dat kan Toet Stielemans beter. Nee, dat kan ik niet. doe maar niet meer. Wel trusten. Dank je wel. Je kunt naar nou fluiten.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 Kan alleen toets Tielemans. Turks Fruit, de tune, was dit op Radio 1. 0800 1121 is het telefoonnummer voor vragen, antwoorden... en de oplossing van het cryptogram. Je mag hier tot 140, luidt de opgave. Zeven letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En Maries Baten, sorry, snelweg is niet... Goed, dus uh, mocht je het weten, je mag hier tot 140... dan uh, kun je hem uh, even bellen, 0800-1121. Hé, hey, Dick, nacht. Ja? Hallo? Oké, okay. <laughs> ik ben juist altijd de hele tijd te luisteren naar je... en ja. uiteraard uh, te wachten. Ja. Maar uh, ik had een, uh, een oplossing, of een oplossing... een antwoord op die A3. Ja. Dat is een heel lang verhaal, dus oh. ik zal het me eigenlijk... Uh, Kort Even samenvatten. Kort ja. Het is een plan geweest van de jaren 20 om een autosnelweg in Nederland te creëren. Die helemaal van Noord naar Zuid-Holland zou gaan, gaan, gaan, uh, gaan komen. En dat zou zelfs een 1200 kilometer verhaal zou het worden. Ja, dat ik had helemaal niet voorstellen. dat is helemaal geen 1200 kilometer oh. uh, lang van Noord naar Zuid. Nou ja, als je een beetje slingert. Ja, ja als je een beetje ja. slingert. Nou, dat kan. Als je heel Nou. bent, ja, dat dus je niet nou, ja. het is. Het, ja. is, uh, het is in de crisisjaren uitgesteld. In de oorlog is het uitgesteld. De wederopbouw is het uitgesteld. In en, de crisis en, weer? N, ja, er is wel een N3 gekomen. Oh. Een N3 is dus gekomen, dat is de rand tegen Dordrecht. Maar een A3, dat, uh, nee, dat kun je vergeten. Dat, uh, dat is er dus niet gekomen en dat zal er ook nooit komen. Mooi samengevat, is... Dick. dankjewel. Ja, ik heb nog even een andere, andere vraag... Uh, wat me te binnenschoot toen ik die tampersta-vraag vroeg... Ja. en over gevaar. Ik heb net Timo gehoord dat het er wel, op, wel degelijk op staat. Nou, ik heb diverse tubers naar bekeken... en anders had ik ook die vraag niet gesteld. Maar ik heb het nergens kunnen ontdekken. Oh. Maar ja, Timo is, is een hele, hele fijne en clever, clever man... want die heeft inderdaad overal een antwoord op. En ik zal ongetwijfeld uh, misschien dan uh, iets over het hoofd zien... maar. Ik heb het toch niet kunnen ontdekken. Dus... Nou, maar dan hoef je niet zo zuur te doen, Dick. Misschien dat nee. gewoon op het ene tube Tampesta wel een houdbaarheidsdatum staat... en op het andere okay. niet. Dat kan toch gewoon. Oké, okay. okay. Dus die van goed, jou de niet de... en die van Timo wel. Nou, dat is het toch fijn, want hij belde met antwoord op je vraag. Ja, hartstikke goed. Maar een jaar vind ik wel nog... Ik, het lijkt mij, maar ja, goed, ik, ik doe nooit een jaar met een tube Tampesta. dus... Nee, wel nee. Maar goed, je kan een voorraadje inslaan als het even toevallig goedkoop is. Ah, dat mijn vrouw ook wel eens. Ja. Dan had er gelijk drie, vier van die tubers. Ja, maar ja, nou, dan poets jij. Nou, dan mag je een hele dag op. Ja, dan moet je een beetje doorpoetsen. Nou. Daarom. Okay. Hey, even een heel belangrijk ding. Die slijpschijven, die je ongetwijfeld wel eens hebt gezien. en waarvan je dus diverse hebt om, om ijzer en om hout en noem maar op. die zet je dan aan zo'n Haagse slijper. Die zet je vast met een bout. Nou, dat zal iedereen weten. Maar wat men niet weet, ik heb dat zelfs bij een man op de markt gevraagd. Die wist dat ook niet. En die verkocht die dingen nou benen. Dat is als je zo'n slijpschijf bekijkt. Dan zie je die diameter van, nou wat is dat, pak een beetje, anderhalve centimeter. Dan staat er altijd een zilver randje om die slijpschijf in, dat, in de kern dus. En daar staat bij de meesten, het is zelfs verplicht heb ik gehoord. Maar er staat bij de meeste een jaartal op. Als dat jaartal... Nou, verlopen is, ik heb het dus gehad in de schuur... dat ik zo'n ding inderdaad gebruikte en dat hij bijna voor mijn kop sloeg. Dat was namelijk zo'n zo, zo slijpschijf die je dan ook gebruikt. Maar als je erop kijkt, dan heeft hij een hele structuur van alle handen. Ja, het lijkt wel, wel, wel een soort van, van raster uh, van allemaal draaitjes en noem maar op. Dat wordt gepest en noem maar op. Het is heel gevaarlijk, dat is mij voor gewaarschuwd meerdere keren om dus absoluut niet die slijpschijf te gebruiken... naar de datum, liever gezegd daar niet de datum, maar het jaartal. Dus een slijpschijf in 2013 gebruiken... die je toevallig in je schuur hebt van 2010 of ouder. Gebruik hem niet, want het is levensgevaarlijk. Door het toerental kan het dingen aan elkaar spatten. Nou, het, de ramp is niet overzien. Kun je een bril opzetten tegen de stof? Nou, die gaat dwars door je bril heen. Die slaat gewoon je halve hartstikke eraf, denk ik. Oké, okay, dus dit is Dat een is stukje slijp, schijf, informatie naar de mensen toe. Ja. Oké, okay, dankjewel, Dick. Hartstikke goed. Doeg, hoi. 0801121. Als je uh, weet. Oh ja, die vergat ik trouwens nog. Die moet ik nog even noemen, want anders wordt die niet beantwoord de komende, het komend kwartier. Toon, die wil graag weten wat het verschil is tussen zure melk en yoghurt. Zure melk lusten we niet. Yoghurt wel is ook zuur. Maar waar zit dan het verschil in? 0801121. Steven Smit wil nog steeds graag weten hoe lang een actie... Nou. Huh, hoe lang een ogenblikje duurt uh, en dan in zoverre uh, wanneer is het uh, nog acceptabel... dat een organisatie je laat wachten als ze zeggen een ogenblikje geduld alsjeblieft. Uh, Marja die wil nog graag weten waarom ze een loopneus krijgt van de hete soep. En dan vragen we ons nog af waarom een duif zijn veren niet vast kan houden als die wordt aangereden. Wat, is, wat, wat doet dat met een duif? En eens even kijken, mevrouw Pas die had die vraag over uh, een wet... die uh, grootouders het mogelijk maakt om hun kleinkinderen altijd te zien. Waarom is die wet er in Duitsland wel en in Nederland niet, is haar vraag. 0800-1121. Simon? Heeft Simon? Ja, nou ja, ik weet niet. Heeft je ja, nee, Simon? Goed. Oh, maar je zeg maar hoe je wil eten. He? Ja, ik, ik, ik maak ik, een had... beetje tempo. Ik heb nog 16 minuten. Ja. Nee, is prima. Ja. Ik had een antwoord op die A3. Want ik hoorde het net ook al dat die bestaat niet. Maar die nee. heeft bijna bestaan. Oh. <laughs> ik ben ooit eens aan het werk geweest voor een Amerikaans bedrijf in, in Zuid-Holland. Ja. En daar liepen mensen door, door de polder heen. En die waren die weg met van die houten paaltjes aan het uitzetten. Mm -hmm. En dat A3 zou komen te liggen, ik had het net even opgezocht trouwens, uh, tussen Amsterdam en Rotterdam. Kijk. En dan eigenlijk wel, we kijken uh, Amsterdam-Amstel, woerden Gouda, Rotterdam. En uiteindelijk, en is, dus van uitgesteld uh, kwam uitstel? Ja, denk ik ja. ja. En dat is, uh, dat is geweest denk ik rond 1968. Kijk. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Simon. En op die 11 heb ik ook een antwoord. Het oh. is dan wel geen A11, maar het is de N11. Ja, zie je. Maar er is ook een N3 bij Dordrecht. Ja, nou, die N11 ligt weer tussen Bodegraven en Leiden. Kijk, maar de A11 is er niet, hè? Nee, dat ken ik niet. Nee, A12 wel. Ja. Ja, ik vind het toch een pitsie onlogisch, maar het zal wel aan mij liggen. Nou, dat was hem. Ja, nou hartstikke goed. Dankjewel, Simon. Oké. Okay. Fijne dag. Doei. Doei. Jennifer. Ja, dag. Uh, Astrid. Astrid, zeker ja. wel twee jaar geleden dat we elkaar spraken. En dit is weer een avond of een nacht die ik helemaal doorge doorgeluisterd heb. Heel boeiend, heel roerig, heel, uh, heel apart. Ja. Yeah. Uh, nou ja, wat die tandpasta betreft, toen ik Timo hoorde vertellen over de datum, ging ik schietig naar de badkamer, pakte mijn tube, uh, waarop staat dat hij tot augustus 2015 geldig is. Oh, nou, dat ja, is ik... een uh, goed houdbare uh, tandpasta <laughs> ja, heb jij. Ja, Ja. Maar ja, meestal sta je daar niet bij stil, bij dat soort artikelen. Hè? Dat er eigenlijk een, een vervaldatum op te staan. Wat ik ook heel raar vond, op de zakjes talkpoeder... heb ik ook nooit een datum kunnen ontdekken. En dan vroeg ik dat aan de drogist. Ja, die wist er, ook, wist er eigenlijk ook niet veel op te zeggen, dus... Nou ja, goed, dat was dan dat. En dan even over die, uh, die grote moeder hè, in verband met het uh, ja wel of niet contact opnemen met de kleinzoon. Mm -hmm. Kijk, in het, uh, op, het, uh, het programma Opsporing Verzocht, yeah. daar blijkt toch ook heel dikwijls dat er nog wat broers en zusters bijgekomen zijn. En over het algemeen valt het heel erg een goede aarde. Dus misschien is het toch. Ja, het is ook natuurlijk van. Hoe kleed je iets in, hè, als je aan zoiets begint? Je ja. zou kunnen vragen, een gesprek ontketenen. Hoe zou jij dat nou bijvoorbeeld vinden als jij nou hoorde dat je nog een familielid had? Ja. Hè? Zo kan je iets inleiden. Nou, dat is dat. Nog iets over die tampestaal. Wat mij opvalt de laatste tijd, is dat het eens smeuige massa is en niet meer die stevige massa. Dus dit is veel eerder op ook, want je gaat er ook veel meer van gebruiken. Ik denk, nou, zo stromen de centjes lekker binnen in de fabriek. Ja. ja. En vroeger, toen je nog koekjes ging afwegen, moest je maar opletten... Dan, mm. uh, nou, dan, het ging dan heel vlug en dan uh, werd het zakje van de, de weegschaal afgehaald... en met de rechterhand of linkerhand gingen weer een aantal koekjes terug in het vak... Dus nou, dat waren ook wel enkele grammen, hè, die dan weer voordeel uh, opleverden. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar mijn exacte vraag is van uh, dat uh, EPD, hè, dat elektronische patiëntendossier. Oh, Jennifer, maar ik, je mag je vraag stellen, maar we hebben nog zo'n tien minuten te gaan, dus ik vrees mag het er hoor. Mag ik nog één minuut? Mag ik nog één Ja. Minuut? Ja. ja. Uh, ik wil graag als iemand mij daaraan kan helpen en telefoonnummer hebben om het ongedaan te krijgen, het, uh, mijn het... huisarts wist dat namelijk niet. Het elektronische patiëntendossier. Ja, zolang het nog niet landelijk verplicht is... Uh, wil ik het toch ongedaan maken. Oké. Okay. Als iemand mij daar nog aan helpen kan. Nou, nog tien minuten. Nee, want ik doe nooit... Weet je, want dan, dan is de administratie oh, ja. helemaal niet meer te overzien. Oh, nee. nou, maar ja, misschien ik lukt het nog... Ik moet lang om... bellen, maar het geeft allemaal niet. Ik vond het een hele gezellige, leuke nacht. Gelukkig. Zet ik ja, weer een keertje persoonlijk te horen... En uh, ik leg nu neer. Dag. Ja, dankjewel, Dag. Jennifer. Ja. Dag. Als iemand een telefoonnummer heeft voor Jennifer, 0800 -121. Bas. Hallo, Aschit. Dag, Bas. Ik dacht dat ik het had. Uh, uh, je mag hier niet tot... Niet fluiten. Dat, dat, ik fluit ook nog helemaal niet. Wacht eens, ik moet eerst nog een antwoord horen. Uh, je mag hier tot 140. Ik dacht Twitter. Nou, hoe kom je daar nou bij... Nou, uh, we hebben het heel de nacht over, over fluiten. En Twitter is naar de beurs gegaan. Dus ja, 1 en 1 is drie. Mm, nou, zal ik het dan maar goed rekenen? Ik hoop het wel. Ja, het is helemaal goed hoor, Bas. Gefeliciteerd. Uh, Bas, wat is je achternaam? Keine. Kouwe IJssel, wat niet geweest wordt. Bas Keine, uit. Krimpen aan de IJssel. Krimpen aan de IJssel. Er komt een pakketje jouw kant op. En uh, ik neem aan dat je door heel Krimpen aan de IJssel gefeliciteerd wordt de hele vrijdag. En nog vrijdag. ook. Precies, daar kunnen we natuurlijk dan helemaal niet omheen. Dat bedoel, hè? Gefeliciteerd, Bas. Ah, een hele mooie week. Oké, okay, doei. Doei, doei. <laughs> Hoi. -1 -1 -1. Paul, goeienacht. Hé, hey, Tol? Hallo. Hallo. Ja, Evert Tol. Evert Pol. Ja, nou, Evert dat wordt Paul naam. natuurlijk. Dat begrijp je zelf ook wel. En Tol is mijn achternaam. Nee. Is nee, je heet gewoon Paul. nee. Sorry Evert, zeg het eens. Nou, ik ben ook een van de, van de mannen die zijn kleinkinderen niet, niet mag zien. Ah, ja. En weet jij misschien een organisatie waar um, Cora zich ah, de, toe de kan organisatie, wenden? organisatie? Het, het zijn gewoon de ouders die het tegenhouden. Ja. Ik heb eens geprobeerd om, om mijn kleinkinderen te zien. gewoon bij school. Mm -hmm. Ja, dan ga je gewoon in de uitgang staan. Mm. En dan, dan krijg je moeilijkheden, hè? Ja. half van de school kwam erbij, en wat denk ik dan kwam doen. Pup, pup, pup. Nou ja, goed. Ben ik weer weggegaan denk, voordat de klappen vallen. Oh, doe maar. Ja, zo gaat dat, hè? Ja. Maar, maar heb je, want ik begrijp dat je het persoonlijk probeert en het is misschien, dit is misschien niet de plek om het hele verhaal van voor naar achter uit te diepen. En dan zou het nog nee. sowieso een beetje eenzijdig zijn. Maar je bent nooit met een instantie of iets dergelijks in aanraking gekomen waar, die je kon helpen hiermee of bemiddelen of... Nee hoor. Nou, uh, jammer. ja. Nou ja, ja ik, ik weet, dat het, nou, ik ik weet ik, dat het vaker voorkomt. Maar er schijnt volgens mevrouw, van Zij of mevrouw Zijlstra een organisatie te zijn die bemiddelt. Dus uh, als we die nog kunnen vinden. in negen minuten, zou het fijn zijn. Ja. Nou, ik heb, ik, ik heb het wel gehad. Ik woonde in een uh, carnavalstadje. Hè? Ja. Nou, en uh, ik was aan de wandel. Ja. Op, op, tussen de muziek door en zo. En toen kwam ik voor het huis van mijn ex. Ja. En toen zag ik daar een jongetje staan. En ik denk, loop eens naartoe. Nou, en toen noemde ik zijn voornaam: ben jij dat? Ja. Ik zeg, en toen ja. noemde ik achternaam. Ja, ook. En ja, ik zeg, nou, dan ben ik jouw opa. O, ik ben ja. namelijk de vader van jouw moeder. dus ja. ja, toen stond zijn oma erachter. En die haalde hem weg. Ja. ja. En werd weggehaald door mijn ex. Ja, Evert... Ja. Het spijt me, maar ik ga het nu onderbreken, want ik, ik ben bang dat ik je gewoon niet kan helpen. Maar ik begrijp wel dat het hoog zit. Dank je wel voor je verhaal. Een goede nacht nog. Brenda? Ja. Hallo? Melk en yoghurt. Ja. Melk wordt zuur door melkzuur. Ja. En yoghurt, daar komt een yoghurtbacterie in. Oh ja. Niet te vergelijken. Nee, want, want yoghurt is niet in de basis bedorven, toch? Nee, Zoals een niet. champignon eigenlijk stiekem schimmel is. En, en melk, och, zure melk is ook wel lekker. En als je melk zuur laat worden en zo van de koe, volle melk, kun je lekker boter van maken en heerlijke karnemelk. Ja, dat, dat geloof ik best. Oh ja, karnemelk heb je natuurlijk ook nog. Ja, nou ja, karnemelk is de melk die overblijft als de boter gemaakt is. Ja. Heerlijk. Nou, hartstikke goed, Brenda. Ik weet het niet. Ja. En alles wordt maar bedorven genoemd. Ja. En mijn dochter ook. Oh, gisteren wordt hij ook bedorven? Over. Nee, ja. Is niet bedorven. Nee. Dus alleen je moet je neus en je verstand gebruiken. En Is je ook ogen. Zo. Is ook zo. Ja. Is ook zo. Ja. Nee, nou, je Goeden hebt gelijk. Oké, okay, bedankt, Brenda. Dag. Dag. 0800 1121 Nog een paar minuten te gaan. Theo van Zelm, nacht Goedemorgen, Theo Hallo. van Zelm met Amstelveen. Dag. Ik heb in de jaren 70 jarenlang naast het dijklichaam van de A3 gewoond. Hij was inderdaad in aanleg aanwezig. Het was een hoog dijklichaam. Hij liep van de Europa Boulevard in Amsterdam de polder in hmm. en hij werd ook de Rotterdamse baan genoemd. Later is dat plan van die A3 totaal uh, uitgeschrapt. Um, Het dijklichaam is afgegraven en er zijn woningen gebouwd. Dus hij heeft inderdaad bijna bestaan, zoals iemand al zei. En dat klopt ook wel. En wat betreft de kleinkinderen... ik herinner mij de organisatie Dwaarse Vaders... die hun kinderen niet ja, mogen zien. Ja. En ik geloof zelfs dat er ook een organisatie is... Dwaarse Grootouders. Afhankelijk dus van wat er ooit in Argentinië was natuurlijk... Nou, dat is volgens mij niet hetzelfde, hoor. Nee, maar goed, jawel, ja, wel de dwaze vaders wel, hoor. Nee, nee. Niet. Nee, nee. de dwaze vaders, ja, het is misschien, een, een, misschien dat er in de verte een link is... maar de dwaze vaders zijn in principe ouders die door de wetgeving in Nederland... hun kinderen niet mogen zien. Dat is natuurlijk een ander verhaal dan in Argentinië... Nee, ja. waar, ouders, waar kinderen verdwijnen... Door, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, yeah, uh, questionable. Uh, ja, questionable. Uh, discu discutabele omstandigheden: uh, kinderen verdwijnen. Ja, waar de dwaze moeders dan. Uh. Er zijn linken, maar goed. Ja. Maar dat is wel iets voor grootouders hoor. Een soort dwaze grootouders. Nou, we hebben ze nog Misschien. niet gevonden. Ja, het zou <laughs> mooi zijn nog even. Ja, de A3 bestaat niet meer. Nee, dankjewel Fijn. Theo. Prettige dag. Dag. Dag. Leen. Ja, hallo. hallo. Ik heb nog aanvullende informatie over het Tandestaan, heel ja. kort. Ja. Uh, uh, er zit uh, waterstofperoxide in. Oh. Dus dat uh, is eigenlijk niet zo'n uh, beste zaak. Uh, de hoofdbestanddelen om uh, te poetsen, dat komt van schelpzand. Ja. En uh, er zit, uh, even kijken dat ik het goed zeg, de houdbaarheid. Uh, is ook mede afhankelijk van uh, hoe warm of koel het staat. En uh, over dat uh, in het midden... of uh, uh, dat het luchtledige het stukje wat uh, niet gevuld is... Mm -hmm. dat is om de bestanddelen uh, elkaar afstoten. Uh, als ze niet... Uh, uh, je zou bijvoorbeeld eigenlijk goed moeten knijpen... van ja. boven naar beneden en, en heen en weer... Om het goed te vermengen weer. Ja. Oh, nog even mixen. En, en, ja. en dan heb ik nog een weetje erover... Dat, uh, dat je je kinderen moet vertellen... dat ze niet door moeten slikken... in verband met de fluoride die erin ja. zitten. Want dat is schadelijk voor ze. Ja. Hartstikke goed, Leen. Dank je wel. Oké. Okay. Wens ik een prettige dag. Hetzelfde. En bedankt voor het gesprek. Uh, insgelijks en goed poetsen, dat hoeft niet meer, oh. ik heb Oké, okay. okay, goed in een glaasje leggen. Ja. <laughs> Dag Leen. Dag. Dag. Dag. Ja, en dan zijn we er alweer bijna. En um, dat betekent dat Bert van Sloten al staat te trappelen in de gang voor het Radio 1-journaal. Maar we gaan nog snel even naar Baghera op de chat. Oftewel Martin, die houdt op de chat en Facebook en Twitter. En alle andere dingen die ik soms mis in de gaten of er nog antwoorden voorbij komen. Martin, goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, heb je nog aanvullingen? Jawel. Ga los. Uh, op de kleinkinderrechtvaal. Ja. ja. Uh, de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht in Den Haag. De, zeg het nog eens. Vereniging... De Vereniging voor Familie en Jeugdrecht in Den Haag. Nou, dan hoop ik wel dat Cora nog luistert. En uh, die hebben daar echt... Uh, er schijnt op het uh, artikel 7, 377 uh, burgerlijk wetboek... Uh, je een beroep te kunnen doen als grootouders. Oh. Als het kind dat ook wil. Oké, okay, ja, dat is dan weer meer iets voor mevrouw pas. Maar um, misschien kunnen ze daar Cora ook nog van adviezen voorzien. Ja, dan was er de vraag over het EPD. Ja, het elektronisch nou, patiëntendossier. Ik melden daarvoor. Ja. Uh, een afmeldformulier kan je vinden. En dan moet ik toch echt even naar internet verwijzen. Uh, InfoEPD.nl. Hartstikke goed. Ik heb daar ook nog van Maurice een telefoonnummer bij gekregen. Ha. Nou, nog beter? 090. 2-3-2-4-3-4-2. Dus 0-900. 2-3-2-4-3-4-2. Dat kost een cent per minuut. Dat is wel handig om te weten. Ja. Dan vroeg jij zelf nog van... wat kost het nou uh, als jij met een nepwapen uh, gaat rondlopen aan ja. Ja. Uh, Nou, Het is heel actueel bij ons in de buurt. In, uh, oh. uh, want op de kermis zijn daar uh, van die balletjespistolen uitgedeeld... in Winterswijk... En het komt erop meer. het kost 350 euro als je met zo'n oh. wapengelijk speelgoed rondloopt. Oh, dat valt me nog mee. Kijk, voldoende. Maar het blijft nog steeds niet aan te raden. Nee. Dan nou nee. is het goedkoper om het telefoonnummer van het slachtofferhulp te bellen? Want die hebben we nog niet gehoord. Ja, maar die zijn alleen maar tijdens kantooruren. Nee, toch? 24, keer, oh, 24, 24 keer 7. Ja. En nog een telefoonnummer: 0900. Ja. 0101. Ah, dat is makkelijk. Dus 0,900, Oké oké Wat Was dat het? Er? Heb je niks over de melk en de yoghurt gevonden? Over de melk en de yoghurt? Nou, het ja. is wat u de bellen voor me vertelde. Als je nog wel aanvullingen hebt... dan heb ik nog wel over de soep... Uh, waarom je neus gaat lopen... Uh, op de schriek antwoordde, en er was de rest van de chat het mee eens... dat het idee is dat de condens van de hete soep naar je neus stijgt. Ah, ja. Dat is hetzelfde effect als dat je onder de warme douche gaat staan. Ja, precies. Dan komt het allemaal lekker los, hè? En even kijken hoor, want ik heb hem nog niet gehoord. En dan hebben we nog een heleboel aanvullingen over uh, snelwegnummers. Ja. Oh, wacht even. Dan lees ik ondertussen eerst even, Martin, een uh, mailtje voor van Willem Dekker. Want die stuurt dat helemaal uit Nieuw-Zeeland. Dus dat is een ja, tijdje ja, dat onderweg geweest. Mogelijk. Ja, ik merk dat de vraag over bedorven melk onbeantwoord blijft. Dus maar even snel reageren vanuit Nieuw-Zeeland. Einde van de middag hier. Bedorven melk is soms vies, maar soms heel lekker. Yoghurt is simpelweg een soort bedorven melk die lekker smaakt. Als je yoghurt maakt, moet je er... Voor zorgen dat het yoghurt blijft en niet per ongeluk de vieze variant van bedorven melk wordt. Schoon werken, de melk eerst steriliseren en er dan pas yoghurt van maken. Nou, dat is een van de advies vanuit Nieuw-Zeeland. Dat willen we niet missen natuurlijk. Ja, dan mag jij nog met je A3. Nou, Je hebt dus de A3, ja. de A11, de A14, de A19 en de A80. Die ja. zijn allemaal in de jaren 20 gepland. Ja. En daarna is er dus uh, de crisis uitgebroken in de jaren dertig. Ja. En toen is het blijven liggen. En daarna is het nooit afgemaakt. Nou, kort maar krachtig. Hartstikke goed, Martin. Dank je wel weer, hè? Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week dus. Dag.